Jobboot met het NOS-journaal. De schade na het instorten van een winkel van Purk, hoe dat kwam. Ron Bout zei dat de aannemer die de verbouwing uitvoerde... zich nog niet heeft laten zien, maar dat hij nog wel wat vragen heeft. De reizen van Sunweb en Transavia voor vrijwilligers... die vluchtelingen gaan helpen, zijn geflopt. Voor de reizen naar het Griekse eiland Lesbos is nauwelijks belangstelling... zegt Sunweb-baas de Kluwe tegen de Telegraaf. De luchtbrug wordt komende maand vroegtijdig beëindigd. Transavia bevestigt dat de belangstelling tegenvalt. De hulpvluchten waren een initiatief van tv-maker Johnny de Mol. Hij wijst in de krant op dat de hulpvakanties vaak negatief in het nieuws kwamen. Klanten van telecombedrijven in Marokko hebben woedend gereageerd... op de maatregel dat gratis gesprekken via Skype en FaceTime worden geblokkeerd. Providers Marok Telecom, Meditel en Inwi... worden op Twitter en Facebook massaal ontvolgd. De providers stelden de blokkade in... omdat ze steeds minder verdienden op gewone telefoongesprekken. In eerste instantie werden Skype en FaceTime via 3 en 4G geblokkeerd. Sinds vrijdag is er ook geen toegang meer via wifi... Voor veel Marokkanen is gratis Skype de enige manier om met familie in het buitenland te bellen. Gewone telefoongesprekken zijn te duur. Het Zwitserse plan om veroordeelde buitenlanders meteen het land uit te zetten gaat waarschijnlijk niet door. In het referendum heeft de meerderheid tegengestemd, blijkt uit de eerste prognose. De Zwitserse Volkspartij had voorgesteld om buitenlanders, die bijvoorbeeld een moord of fraude hebben gepleegd, de grens over te zetten, zonder tussenkomst van de rechter. Volgens de Zwitserse TV heeft onder meer in Genève, Basel en Zürich... de meerderheid tegen het initiatief gestemd. Het weer vrij zonnig in het Westen ook Wolkenvelden. Er is 5 tot 6 graden. Vannacht in het Oosten ligt de vorst. Morgen vrij zonnig en droog, dan wordt het ongeveer 6 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Sehoka van de ANWB. Op de A1 richting Amsterdam staat tussen knop het Hoevenlaak en 1 brugge 6 kilometer file... En op de A9 Alkmaar richting Almstelveen. Daar staat ook 6 kilometer tussen Uitgeest en Knopend velsen door een ongeluk. Bij Knopend velsen is alleen de vluchtstrook open. En de vertraging is ongeveer 1 uur. Je kunt het beste bij Uitgeest, Borden, Bor, Wormen, Zandam volgen. Daarheen over de N203, de A8 en de A10. Omrijden via de velsen tunnel heeft weinig zin. Want die is door onderhoud tot maandagochtend 5 uur dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 One star.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 Blah. love Is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 Nou, het is inmiddels uh, rust bij de twee wedstrijden, vanmiddag. Them, nou, uh, de twee wedstrijden vanmiddag. die vanmiddag in de Eredivisie gestart zijn. Hebben we het onder meer over FC Utrecht tegen Feyenoord. Jawel, daar is uh, toch wel redelijk gescoord Albert-Jan. Ja, klopt. Feyenoord is goed teruggekomen. Scoorde FC terug al vrij snel in de wedstrijd die om half drie was begonnen. Met 1 tegen 0. Feyenoord komt goed terug en staat momenteel in de rust met 2-1 voor. Nou, het is een beetje dode boel bij de graafschap tegen SC Heerenveen. Daar staat er nog 0-0. En rond de klok van kwart voor vijf sportliefhebbers, vergeet het niet...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 Hanging out on clouds beneath the moon Reaching rise on magic carpets It's a fairy tale to me But you're in tune The shadow. De Muziek uit de jaren 80, joh de Curios, The Kill the Cats en Down to Urge. Jawel over jaren 80 gesproken, gooi je er meteen nog eentje achteraan. Maar doorna altijd leuk uit die tijd van uh, Like a Virgin, Dress You Up. En ook deze single Material Girl. Zeg gewoon doen, eh, op het jongen, ja. gewoon doen. <laughs> nee, we zitten even tv te kijken en dan zien we een mooie reclame. He? spreekt ons wel aan. Ja, mooi strandje erbij ja. en zo. Mag wat kosten. Ja, nee, maar je krijgt wel 300 euro korting, dus het valt best wel mee. Ja, korting hè. Ja, ja korting. Ja. Je krijgt het niet voor 300 euro hoor. Nee, dat, nee, dat Dat kan je vergeten. Je de Madonna en de Material Girl...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 En schrijf je in via de site die al wat je net noemde... dat was ook alweer www.nldoet.nl Ja, ja, ja, ja, ja. Zodatelijk even de evenementagenda. Het is weer ietsje minder dan gisteren... maar toch weer een behoorlijke lijst krijgen naar deze van Lizambi. to save me.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 De Hel van 63 met Chris Segers en Cas Janssen in de hoofdrol. Tot zover. Zo, is De komende dagen weer voldoende te doen in Zandvoort. Wij krijgen zin in Zandvoort. En wil je het evenement op je gemakkie nalezen? Dat kan via de CFM-app. En uh, ja, ik zou je niet verbazen. Moet je gewoon even kijken onder evenementen op die app. Nederland was cool en kill en dan vooral het weer. De wind die lacht nooit stil, mijn liefdesleven des te meer. Of de dinsdagmorgen van de uh, GFM. Want dinsdagmorgen dan wordt het, uh, dit programma herhaald tussen 8 en 11 uur. Worden de Simple Minds en Don't You Forget About Me. Daarvoor trouwens, Edzilla Romilly. En we deden even lekker mee met hemel en aarde. Nou, de tweede helft van de twee wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn in de Eredivisie, is inmiddels, uh, zijn inmiddels weer uh, in gang.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 En dan de klapper van de dag, die komt dus dadelijk aan, hè, om kwart voor vijf. We hebben het over Ajax. Zij ontmoeten thuis AZ de nummer twee tegen de nummer drie. Of de nummer één tegen de nummer drie. Twee. Twee, twee ja. Nee, ja, twee. Ja, wie staat één dan? Uh, PSV. Oh, ja. maar dat is ik niet. <laughs> En dan nog even uh, hockey. Hoofdklasse heren. Ja. Tussenstand Kampong. Amsterdam zojuist heeft Kampong gescoord. Ze staan weer op voorsprong 2 tegen 1. Dat was het sportnieuws weer op deze zondagmiddag. En hier is Han, de singer van Totan. Run past the rivers, run past all the light. Feel it crushing and burning, till it all collides. Strike a match with the fire, shining up.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 Jan, dat dit uh, ook geldt voor onze uh, collega Willem Bruis. Dat, dat, hoop dat ik. hij snel weer uh, thuis uh, mag komen. Dat hoop ik ook uh, voor onze Willem. Willem, uh, mocht je al kunnen luisteren... we gaan uh, de volgende platen voor jou draaien. Heel veel sterkte. We hopen je snel weer te zien. Snel beter worden. Ja, vandaag, uh, Albert-Jan, dat ik uh, de zomer in mijn kop heb. Ja, nee, dat merk je, ja, je gelijk ja, aan ja, de muziek. Dat ja, ja dat merk je meteen. De Frans Gal en Ella Ella. Ja, we zijn alweer uh, bijna aan het einde van uur twee van uh, dit programma. Jij uh, schrok net helemaal op, zeg maar, vanuit, ja. uh, vanuit je stoel. Wat is er aan de hand? Nou, ik, zat, uh, ik zit dus te kijken naar uh, de wedstrijd in de uh, herenhoofdklasse Kampong... Uh, thuis tegen Amsterdam. En uh, ja, Kampong kwam de cirkel in en in eerste instantie denk ik van... ja.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 60 is old, my daddy got 61. Remember life and then your life becomes a better one. I made a man so happy when I roll the letter once. I hope my children come and visit. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.